Annet Schut met het NOS Journaal. Kinderen en jongeren die schade hebben ondervonden door de aardbevingen in Groningen... hebben daardoor minder vertrouwen in mensen met gezag. Dat blijkt uit onderzoek van de Hanse Hogeschool. Ook ervaren ze veel stress en doen ze het minder goed op school. De onderzoekers spraken onder meer met docenten en jongerenwerkers. Daaruit blijkt dat kinderen ook docenten minder vertrouwen. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van het instituut Mijnbouwschade Groningen... Zij willen weten wat nodig is om het bevingsleed van kinderen te verzachten. De voormalige Amerikaanse senator en kandidaat voor het vicepresidentschap Joe Lieberman is overleden. Hij was 82 jaar. De democraat Lieberman was 24 jaar senator voor de staat Connecticut. Voor de presidentsverkiezingen van 2000 was hij de running mate van Al Gore. Die verloor toen de verkiezingen van de republikein George Bush. Vier jaar later stelde Lieberman zichzelf kandidaat voor het presidentschap... maar hij strandde tijdens de voorverkiezingen. Forumvoorman voor, Thierry Baudet moet later vandaag op gesprek komen... bij Kamervoorzitter Martin Bosma. Hij wil met hem praten over zijn bedreiging aan het adres van Jesse Klaver. Na een Kamerdebat zou Baudet tegen Klaver hebben gezegd... dat hij hem op zijn bek zou slaan. En dat staat Martin Bosma niet toe. De vrouwen van Ajax zijn uitgeschakeld in de Champions League. Lukte gisteravond op Old Stamford niet om van Chelsea te winnen. Het was de laatste kans om door te gaan in de Champions League. Ajax verloor de vorige thuiswedstrijd met 3-0. Uit werd het 1-1. Het weer. Vannacht klaart het op en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden. Later van draag trekt een zone met wolken en wat regen over... Het wordt vanmiddag een graad of twaalf maximaal. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht... Fly.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 The can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 song for